Goedenavond, mijn naam is Freddy van Tijn. Het treinverkeer in de Randstad komt weer mondjesmaat op gang. Halverwege de middag kwam het stil te liggen, vooral door ijsklonten aan de wissels. Aan de telefoon is Erik Trindhamer van de NS. Goedenavond, meneer Trindhamer. Goedenavond. Hoeveel treinen rijden er inmiddels weer vanaf Utrecht en Amsterdam? Een exact aantal kan ik u niet geven, maar rondom de ring Utrecht komt alles weer op gang. Als ik hier naar buiten kijk, naar Utrecht Centraal, zie ik dat daar de perrons leeg zijn. En dat duidt maar op één ding, dat de treinen die daar stonden, vertrokken zijn. En Amsterdam? Amsterdam komt iets later op gang. Ik weet niet wat de huidige situatie nu is, maar tien minuten geleden was het nog zo dat ze daar nog op moesten starten. Zijn er ook nog andere stations waar geen treinen rijden? Het is in het gebied van de Randstad... Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, richting de kust. Daar zitten de probleemgebieden. We verwachten tussen nu en een uur dat dat steeds meer oplost. En ik hoop u over een uur daarover meer te kunnen vertellen. En wanneer is, denkt u dat het helemaal hersteld is allemaal? We verwachten dat tot het einde van de dienstregeling van vandaag... dat mensen er uh, toch rekening mee moeten houden... dat hun reistijd langer zal zijn dan gepland. En dat ze pas morgen weer uh, een normale dienstregeling kunnen rijden... als het weer toestaat. En, en uh, als het weer toestaat. Hm. Uh, en de site die was moeilijk bereikbaar de hele middag. Hoe ja. is het daarmee? Um, af en aan. Uh, het gaat redelijk goed. Uh, ik zie mijn collega aan de overkant uh, driftig twitteren. Dus ik neem aan dat de site in ieder geval weer in de lucht is... Gewone... Um, ik heb hem net geprobeerd voordat deze uitzending begon. Toen is... kreeg ik nog alleen de mobiel site. Hij is instabiel, dat weten we. Dus ja. Af en toe doet hij het wel en dan doet hij het niet. Het heeft te maken dat er natuurlijk heel veel mensen nu informatie vragen. Wat de precieze oorzaak is, kan ik u op dit moment niet zeggen. Het zal worden uitgezocht, niet min is het vervelend. U houdt ons op de hoogte, dank u Absoluut. wel. Erik Trienthamer van de NS. En op het Centraal Station in Utrecht staat verslaggever Roel Paal... Roel, dus heb jij inderdaad ook treinen zien vertrekken en lege perrons? Uh, ja, de vertrekken treinen. Net uh, werd er omgeroepen dat er eentje vertrekt richting Den Bosch, Eindhoven en verder. En uh, zo moeten de mensen hier ook aan hun informatie komen. Want dat enorme koersbord dat hier staat, waarop de treinen loopt, is aangegeven. Dat, daar staat zeggen en schrijven één trein op. Dus mensen moeten ontzettend goed opletten of hun trein, de trein in hun, voor hun bestemming wordt uh, omgeroepen. Nou, dat gebeurde dus net en er ontstond een run op perron 15, want daar vandaan vertrekt die trein naar het zuiden. Sommige mensen hebben hier al twee, drie uur in ledigheid doorgebracht, uh, kleumend op het perron, hoe... niet wetend of er überhaupt nog een trein zou gaan. Maar goed, deze en, mensen, en de mensen me laten verder. dat gelaten over zich heen komen of uh, hoe is de sfeer daar Um, heel wisselend, heel wisselend. Kijk, sommige mensen maken van de nood een deugd en zijn even gaan winkelen in half katerijnen. Of uh, ja, ze praten wat bij. Er is hier bijvoorbeeld een meeting point. Nou, daar is het uh, op een uh, bijzondere manier ook wel weer gezellig. Trouwens, ook een enorme puinhoop inmiddels, want uh, iedereen laat daar zijn uh, rotzooi achter. Onder andere de koffiebekertjes, want de NS is dan wel zo vriendelijk om uh, hier gratis koffie en thee uit te delen. Nou, de restanten van die gezelligheid die vind je hier bij grote hopen op uh, in mm. de stationshal. Hopen dat nou niet weer de schoonmakers gaan staken. Dank je wel, ja. De VVD en de PVV en de PvdA en GroenLinks willen een debat met minister Schultz van Hagen over de sneeuwproblemen op het spoor. De VVD noemt het een brevet van onvermogen van NS en ProRail. En het kamerlid Abtroot vindt het schandalig dat het meteen uit de hand loopt bij de eerste keer dat er sneeuw valt. PvdA-kamerlid Monash vroeg zich af, daarnet op deze zender, waarom er niet is geoefend zoals NS van plan was. Minister Schultz wil nu nog niet de balans opmaken.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 Het weer, vannacht helder, een kans op mist. De temperatuur daalt tot min 15 graden lokaal. Vlak aan zee is het min 8. Morgen zonnig en koud en het vriest 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ANB verkeersinformatie. Er zijn nog steeds grote problemen op de weg door de sneeuwval. en uh, De meeste problemen zitten nu in het midden en zuiden van het land. Maar ook in het westen, daar lossen de files maar heel moeizaam op. Er staan er nog 42, maar liefst 320 kilometer. Het lukt ook lang niet overal om die wegen sneeuw en ijs vrij te krijgen. Veel sneeuwresten zijn nu ook op de snelweg aan het bevriezen. En dat leidt tot al die lange files. Uh, de bijzonderheden nu nog op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Cunenborg en Knoopend Empel... 22 kilometer. Aan de andere kant is een ongeluk gebeurd. Er is daar één rijstrook dicht richting Utrecht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Rijn dijk 15 kilometer stilstaan. De A12 van Utrecht naar Arnhem. Daar worden de files heel langzaam aan wat korter. Er stond maximaal 30 kilometer. Nu tussen Bunnik en Maarsbergen nog 14 kilometer. De andere kant op vanuit Arnhem. Tussen Veenendaal-West en Bunnik 17 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Bij Rotterdam op de A15 vanuit Europoort. Tussen Spijkenissen en knooppunt Vaanplein, 14 kilometer. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat het helemaal stil. Tussen knooppunt Rijnsweert en Amersfoort over 20 kilometer. En nog een uitschieter in het zuiden op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 12 kilometer. Op dit moment vormen hoog in de atmosfeer miljarden minuscule deeltjes kleine vrieskernen.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom. Vanavond te gast, Robert Vuistje. Van hem verscheen net beste vriend. En dat is zijn tweede boek naar Alleen maar nette mensen. En ik ga met Robert Fuisje praten over dat boek. Het boek over Samuel Green. Beroemd. Zo beroemd dat hij overal wordt uitgenodigd... in alle denkbare programma's. Maar waar is hij ook alweer beroemd van? Dat is de vraag. Ook aan tafel. Bert Fuisje. Welkom. Hallo. De vader van Robert Fuisje. Bert Vuistje. Vroeger werkzaam bij de Haagse Post. Bij de Volkskrant. Journalist. Jazz niet te vergeten. En uh, we hebben Bert uitgenodigd om mee te praten vanavond, omdat het boek van zoon Robert misschien wel gaat over iemand die uh, beroemd is, maar waarvan ook alweer in een wereld die uh, geterroriseerd wordt door, door de, door de roem. Maar eigenlijk gaat het boek. Eigenlijk gaat het boek <kijkt> misschien wel over vaders en zonen en de moeizame relaties die ze kunnen hebben... en uiteindelijk misschien ook wel overwinnen. Laten we intussen beginnen, even kort beginnen... met een, uh, met een uh, ander boek van een familielid van jullie, van je mm -hmm. nicht... Marja Vuistje, Ja. Pet Vuistje. En ook Robert is voor dat boek geïnterviewd. Mm -hmm. Binnenkort op televisie heb ik een uh, special over dat boek. Uh, dat heb ik gemaakt samen met uh, Marja Vuistje. En dat is de geschiedenis van de familie Vuistje. Amsterdamse, Joodse... Familie. Uh -huh. En daar wil ik het even kort over hebben om te beginnen met jou bijvoorbeeld uh, Bert. Want ja. wat betekent de familie Vuistje voor je? Als je denkt Vuistje, wat denk je dan? Wat is het eerste wat bij je opkomt? Uh. Ja, het klinkt een beetje hoogdravend, maar uh, ik denk toch het eerste. Ik denk aan twee dingen tegelijk. Ik denk aan de oorlog. En ik denk aan maatschappelijke emancipatie. Het klinkt allemaal abstract en hoogdravend, maar uh, uh, nou ja, zoals in het boek van dat ons kamp heet, uh, wordt uh, uitgelegd. Het is de, de, de dubbelzinnigheid van onze familieervaring in de oorlog. Ik ben zelf van 1942, dus ik heb het natuurlijk pas na de oorlog uh, leren beseffen. Maar mijn grootouders hadden zes kinderen, vijf zonen, en één dochter. Uh, mijn grootouders zijn vermoord, van hun kinderen zijn één zoon en één dochter vermoord. Vier zonen hebben de oorlog overleefd. Dus daar kan je twee dingen over zeggen. Uh, 50 survival. Dat is voor Nederlandse Joodse begrippen een uh, gunstige score. En tegelijkertijd de helft van de familie is vermoord. Dus je moet eigenlijk zeggen, ik prijs mij gelukkig... dat in de oorlog slechts de helft van mijn familie is vermoord. En dat is natuurlijk de, het, de schaduw waaronder mijn vader... en zijn drie broers na de oorlog hebben geleefd. En dat, uh, ja, dat tekent uiteraard je leven... Uh, in het boek van Maya wordt heel, heel mooi geschetst, denk ik... hoe verschillende broers dat op een verschillende manier uh, verwerkt en, en, en beleefd hebben. En voor de kleinkinderen was het toch ook altijd op de achtergrond aanwezig. En voor Robert als, als achterkleinkind ook, denk ik. Um, nou ja, aan de andere kant, wat ik net zei... Uh, mijn grootvader was uh, Bakkersknecht. Uh, van zijn zonen zijn er twee, mijn vader en de vermoorde broer... Dat waren Pinteren, jonglui op de lagere school. Dus die mochten doorleren gingen naar de kweekschool allebei. Het klassieke, achtige emancipatiemodel. Uh, de andere broers uh, werden dus vooral bakkersknecht. Uh, en in de derde generatie, de mijne, uh, ging iedereen wel zo'n beetje studeren... En in de vierde, in het dat uh, Ik ben uh, van de derde generatie. even de weinigen die zijn uh, universitaire. Of, of in deze tak van de familie. ben ik even de weinigen die zijn uh, universitaire studie niet heeft afgemaakt. Dat, uh, ik Wat? wel. Ja? Ja. ja. Je hebt hem afgemaakt. Maar even over die oorlog. Wat ja. je vader zegt. Voor, voor Robert. Ja. Nou ja, in mijn herinnering was het. als dus de generatie van mijn opa en dus zijn broers. Uh, bij familiegelegenheden of uh, verjaardagen... was het in mijn beleving, zoals ik het nu herinner... was dat eigenlijk het, het enige gespreksonderwerp. Dus daar werd uh, uh, ja, de hele tijd over uh, gesproken. En ik vond het wel spannende verhalen. En, maar tegelijkertijd maakte het wel indruk op mij... dat als ik op lagere school uh, met andere Nederlandse kinderen... Uh, zag ik, of ja, besefte ik van... wij zijn allemaal Nederlanders, maar kennelijk zijn er bepaalde Nederlanders, zoals wij dus, de Joodse Nederlanders... die nou ja, enkele tientallen jaren geleden dus nou ja, grotendeels vermoord werden. En de andere Nederlanders, die dan toevallig niet-Joods waren... werden ja, over het algemeen niet vermoord. Dus dat, daardoor kreeg ik toch het gevoel van... ja, ik ben wel Nederlands, maar ja, kennelijk toch op een andere manier... dan, dan de niet-Joodse Nederlanders van wie de familie niet was uitgemoord. En, ja. Beschouw jij je als, als, als Joods? Ja, nou ja, ik ben. Uh, mijn moeder is. Uh, of de moeder van mijn moeder is uh, Joods. Dus dat betekent technisch gezien al dat ik uh, het ook ben. En. ja, en ik. het is ook wel gewoon. ja, een, ik vind het wel een belangrijk. Uh, ja, gevoel over. Uh, mijn eigen identiteit, zoals dat heet. Dus ik, ja, ik, ik. beschouw me wel uh, als uh, Joods. Je hebt ook zo'n zo sterretje om je nek, toch? Ja, precies. Ja, ja. ik ben dus wat uh, dan uh, in de Joodse kring uh, heet... Uh, verkeer... Je zegt, je hebt zo'n sterretje om je nek. Jij niet? Ja, hij wel, ik niet. Ja. Dat is ook in zekere, in zekere mate passend, want ik ben dus wat dan heet verkeerde helft Joods. Dus mijn vader was Joods, mijn moeder niet. Uh, tegenwoordig noemen ze dat bij de liberale Joden noemen ze uh, vader-Jood. Dat vind ik een belachelijk begrip. Dus strikt genomen ben ik, uh, in de zin van de Joodse wet, ben ik niet Joods. Dat, uh, maar ik beschouw mezelf wel verbonden met, nou de Joodse geschiedenis, de vervolgensgeschiedenis... en ook wel met de Joodse cultuur, net als, net als Robert, denk ik. Ja. Maar dan heb je het meer over Marx, Freud, Einstein dan over de Torah. Was het voor jou thuis niet, van, van jou niet afkomstig, dat verhaal over de kerstboom? Dat je Zeker, zek... ja, ja. ja, precies. Leg dat ja. nog even uit. Als je, de, de, de, de, als je wel of geen kerstboom... Ja, nou, dat schetst uh, Marja in haar boek heel mooi. Dat uh, in, in Joodse en vooral gemengd gehuurde Joodse gezinnen... is de kerstboom een, een, een, een klassiek uh, punt, twistpunt. Uh, mijn vader heeft... Uh, en daar ben ik, daar, daar bewonder ik hem om. Heeft zijn leven lang de kerstboom uit het huis weten te weren. Uh, ik heb in mijn tweede huwelijk uh, een moeizaam compromis moeten sluiten met mijn huidige. Uh, vrouw die dus graag een kerstboom wilde. Dus we hebben om het andere jaar een kerstboom in huis... het andere jaar niet. In het begin van onze relatie 30 jaar geleden... hadden we nog een soort afspraak dat we om het andere jaar... kerstmis zouden doorbrengen in een warm en niet-christelijk land. Maar daar zijn we na een tijdje van afgestapt. Want dat was toch niet zo leuk in Egypte of Marokko tegen die tijd. Um, en uh, mijn opvatting is dus, mijn grote bezwaar... zoals ik het formuleer... er zijn twee, op, er zijn twee theorieën over wat de kerstboom voorstelt. Uh, het is een christelijk symbool. Nou, in dat geval... Loopt er een rechtstreekse lijn naar het antisemitisme en de 6 miljoen, vanuit de christelijk antisemitische traditie. <laughs> uh, andere mensen roepen vaak, nee, het is helemaal geen christelijk symbool. Het is een oud-Germaans symbool. Nou, dan loopt er een rechtstreekse lijn naar het Nationaal Socialisme en de 6 miljoen. Dus ja. in alle opties is de kerstboom een verwerpelijk symbool, wat liever niet in huis gehaald zou moeten worden. Maar ja, nou ja, Ik betwijfel of alle christenen uh, potentiële oorlogsmisdadigers uh, zijn. Maar ik, ik heb zelf. Ik heb zelf nog nooit een kerstboom in mijn huis gehad. Dus, maar ja, ik ga wel met kerst ja, uh, uh, lekker eten met uh, mijn uh, dierbaren. Maar ik, ik heb nog nooit een, uh, een kerstboom in mijn eigen huis gehad. Beste vriend, ja. Robert, dat is je tweede boek. Over die man die uh, beroemd is, maar... Ja, waarvan ook alweer. Hij, hij draaft voortdurend op in talkshows. Ja. Hij, krijgt natuurlijk ook een, hij wil ook een eigen, eigen, eigen, eigen blad. Zou wel... Green heet hij. Ja. We weten niet wat hij kan. Nee. Dat is ook niet belangrijk. Hij is beroemd. Ja, dat is, dat is belangrijker. Wanneer kwam je op het idee voor dit boek? Uh, ja, eigenlijk al een paar jaar geleden, tijdens het... Het schrijven van Alleen maar net de mensen... wat een paar jaar duurde omdat, omdat niemand het wilde uitgeven. Dus ik heb... Uh... Dat zeg je nu met een soort genoegen ook, Ja, nee, daar, Met succes. Met, ja, uh, dus uh, nou ja, in de jaren dat ik dat boek aan het schrijven was... Zeg maar, het onderwerp van Alleen maar net de mensen, dus de, de, de multicultuur... Dat, dat was het, het eerste wat, ja, wat zeg maar uit mij uh, moest of waar ik over wilde schrijven. Maar omdat dat zo lang duurde... Uh, had ik wel, was ik wel aan het denken van als dit boek ooit zal worden uitgegeven... en, en ik, uh, het, het mij zou worden gegund om nog een boek te schrijven... dan zou ik over uh, roem uh, willen schrijven... en de, de rol die dat in de maatschappij is gaan uh, spelen. Die nooit, volgens mij nooit eerder in de, in de wereldgeschiedenis... Is, is dat zo duidelijk in, in de samenleving uh, verweven uh, geraakt. Is dat zo? Uh, als, nou, roem als autonome grip. Johan Cruijff is beroemd omdat hij heel goed kon voetballen. Ja. Uh, tegenwoordig heb je mensen uh, die zijn beroemd omdat ze veel op de televisie zijn. En waarom ze veel op de televisie zijn, dat is onduidelijk. Uh, ik vind dat Robert dat ook, in, in de, toen, hij, ze, toen zijn, zijn eerste boek een succes begon te worden heeft, schreef hij een column. En daarin deed hij geregeld verslag van het merkwaardige verschijnsel, dat je, om op de televisie te komen, is er maar één manier dat is op de televisie komen. En in die zin is het een soort perpetuum mobile. Er is een bepaalde groep mensen die het stempel roem heeft gekregen. En die worden voortdurend gerecycled. Dat, uh, uh, ja. nou, en, uh, Robert heeft dus flink wat van die mensen ook geïnterviewd... toen hij nog journalist was bij Nieuwe Revue en de uh, dag wat de pers. En ook daar zal je je, je, je voordeel mee hebben ja, gedaan. Heb ja. Herinner je je dat, dat, dat, dat je inderdaad soms mensen interviewde waarvan je dacht... ja, je bent beroemd, maar wat dan ook alweer? Ja, nou ja, in dat geval had ik me wel voorbereid. Op, dus dan wist ik wel wat, wat ze deden. Maar uh, wat me tijdens die interviews, die, toen ik er dus zelf interviewer was... Uh, ...wat me vaak, de, de, de, het, het gevoel dat ik vaak kreeg... ...was dat zij vonden van, het is mij gelukt om beroemd te worden. En jou niet. Dus ben ik beter dan jij. En dat, dat, ja, dat vond ik een hele. Over wie heb je het dan bijvoorbeeld? Ja, ja er zijn ja, wat voorbeelden. Ja, ja, ja, ja, ik vind dat is wel. Uh, wordt me wel eens gevraagd. Maar ik zou het smakeloos vinden om nu de, de naam van zo iemand te noemen. die. Ja, waar ik toen een interview samen mee heb gemaakt. Maar Keurige ik, opvoeding. Ja, gehad, ja. <laughs> ja, maar uh, ik, ja, ik vond het een uh, heel interessant gegeven dat er. Er zijn bepaalde rangen en standen. En dat de moderne versie dus van rangen en standen... bestaat uit mensen die het is gelukt om beroemd te worden. En de mensen die dat niet is gelukt... staan lager in de, in de hiërarchie van de maatschappij. Het wordt natuurlijk ook weer spiegeld in al die tv-competities. Die tegenwoordig zeg maar, het, het scherm bijna voor tientallen procenten vullen. Dat hè, voortdurend van wie is, uh, wie is de winnaar, wie is... Uh... En die, die roem leidt dan meestal tot niks, maar het, het is natuurlijk het mechanisme van. Uh, mijn doel is niet om heel goed te voetballen, maar mijn doel is om heel bekend te worden. En dat is toch raar? Ja. Dat, uh, Jij was vroeger hoofdredacteur van De Graagse Post. Van HP de Tijd. Ja, HP de Tijd. Maar voor mij is het altijd nee, Haag, de Graagse Post. Nee, bij De Haagse Post heb ik van alles gedaan. Ja. Uh, adjunct managing editor. Toen ben ik nou, op een gegeven moment bij De Volkskrant in de de Tijd gekomen. Daarna heb ik 4,5 jaar HP de Tijd. Ja. Goed. Maar voor mij is dat altijd de Haagse post. Ja, ja. Goed. Maar ik, ik, ik wilde daar iets over vragen. Dat is. Dat is in, in, in die tijd. had je dit soort roem helemaal niet? Uh, nee, niet op die manier. Ik herinner me. Maar er was wel een soort mechanisme. Uh, ik weet nog goed dat we. Uh, dat was bij de tijd toch al. Dus ik heb het nu over jaren 96 tot 2000. Dat we op een gegeven moment hadden we ontdekt dat. Um, het oude adagium van zet een bekend iemand op de cover en je verkoopt blaadjes. Dat het werkte niet zo goed meer. Want allerlei bekende hoofden bleken niet te verkopen. We wisten niet waarom. Maar er waren uitzonderingen. En één uitzondering toen. Hij als hij het hoort, zal hem, zal hem dat verheugen en verbazen. Er was één vuistregel die bleef overeind. Paul Wittemand verkoopt altijd op de cover. En ja, nou, dat was dus zo. Uh, nou is dat niet een voorbeeld van iemand die loze roem heeft, want dat is iemand die iets kan en daarmee bekend is geworden. Dus, uh, maar we hadden dus, laten we zeggen, die, die, de, de, de celebrity-cultuur hadden we op die manier natuurlijk niet. We hadden geen, uh, niet de neiging om, uh, om allerlei rare uh, tv-personalities van niks uh, op de cover te zetten. Uh -huh. dat, uh, dus, uh... Jij schrijft vervolgens over zo'n man, Samuel Green. Ja. Waarom wilde je dat? Ik bedoel, wat, wat is er interessant aan die man? Um, ik, nee, ik, weet niet, ik weet niet of het er om gaat wat er aan hem interessant is, maar meer waar hij voor uh, staat. En dat is de, ja, mijn eerste boek ging ook over een, een maatschappelijk onderwerp. En ik vind dit, ja, het zal misschien anders beleefd worden, maar ik vind dit ook een soort iets wat zegt over, over de maatschappij en hoe wij met elkaar uh, samenleven: dat er zoveel nadruk op dus die roem wordt uh, gelegd. Terwijl dat vroeger. Uh, ja, gewoon niet het geval. Het, nee, wat hij net noemt over HP de tijd. Uh, dat was, je had enerzijds zeg maar de verslaggeving over. Uh, nou, Henk van der Meijden is daar volgens mij mee begonnen, over showbiz-achtige dingen. En dat stond geheel los van de verslaggeving over serieuze uh, politieke dingen. En op de een of andere manier is dat bij elkaar gekomen. Dat als uh, Henk Bleker een, f, een vriendin heeft... die dan staatssecretaris is... dat dat in alle kranten, of ook in de serieuze kranten... daarover bericht wordt. En ik denk dat het iets zegt over de maatschappij... dat tien, uh, twintig jaar geleden waren dit twee totaal andere werelden... die nu ja, in bijna alle media bij elkaar zijn gekomen. Nou, ik, ik heb, ik, wat, dat heb ik, wat ik zelf denk, is een sterke anekdote. Begin jaren negentig, ik zat bij de Volkskrant ging ik op het eindje, eindje, nou goed, omstreeks 1990... Ik ging naar de vols, uh, namens de Volksstand ging ik op bezoek bij onze Rotterdamse redactie. Er zaten twee journalisten, die werkten vreselijk hard. Uh, dus het ging er vooral om hoe ze meer ruimte voor hun nieuws in de krant konden krijgen. Maar ik ging daar dus uh, met ze praten. En ze hadden één groot probleem wat ze aan mij voorlegden. Ze hadden een interessant nieuwtje gehoord... dat er namelijk uh, een relatie was ontstaan... tussen de burgemeester van Rotterdam, Bram Peper en uh, Nelly Kroes... Uh, en ze hadden ook de indruk dat de beide gelieven... daar ook helemaal geen bezwaar tegen zouden hebben... als dat in de krant zou komen. Maar hoe moesten ze dat in godsnaam in de krant zetten? Wat was de nieuwslied? Um, nou, ik heb dat uh, aangehoord en met ze meegedacht. Ik kon ook niet uh, terstond iets uh, bedenken wat, uh, uh, <laughs> hè, waar je dat uh, aan kon ophangen. Terug in Amsterdam de volgende dag... heb ik het uiteraard met de chef Nieuwsdienst en andere uh, redactie besproken. En we slaagden er niet in om te verzinnen hoe je anno 1990 het nieuws... er is een liefdesrelatie ontsprote tussen Bram Peper en Nelly Kroes... Uh, om dat in een binnen de nieuwsregels van de volksland passende vorm te gieten. Ja. Dus in feite was het op dat moment zo, want zo functioneerde het toen... dat als privé dat het had gebracht, hadden wij het aan privé kunnen toeschrijven. Maar terwijl dit dus niet ging om een onthulding waar, de, waar ze boos over zouden... ze waren heel trots dat ze... Uh, Samen waren. Maar zo functioneerde de media nog maar twintig jaar geleden. Nou ja, je moet de Volkskrant of de NRC vandaag de dag eens bekijken op dit, uh, op dit punt. Dat, uh, nou ja, je bent bijna gedwongen om ook die, uh, al die rondelbladen te lezen natuurlijk. Om te kijken of daar niet iets staat. Ja, maar dat, nee, maar dat deden we toen ook al. Want als dus soms heeft, had het politieke consequenties zoiets natuurlijk. Ja. Maar, uh, maar in dit geval was het dus een voorbeeld van een, een, een primeur... waar de Volkskrant niet in slaagde om een journalistieke vorm voor te vinden. Dat, uh, ja, jou, jou Samuel Green, hè? Die, ja. Die, die, die zeg maar van feest naar feest hobbelt. Mm -hmm. En dan komt hij weer als de beroemdheid die eigenlijk gewoon helemaal niks kan. Ja. Uh, heb je veel van dat soort partijtjes ook bezocht? Gewoon om te kijken ho ho hoe dat er aan toe gaat. Uh, uh, wat voor goodiebags je bijvoorbeeld <laughs> krijgt. Wat er, voor spullen daarin zitten. Ik heb er een aantal bezocht en ik heb ook wel eens een, een goodiebag uh, uh, ontvangen. Uh, en, maar ik... ik ja, ik heb er een paar bezocht. Uh, ik weet niet of je... Ik denk niet dat het nodig is dat ik er jarenlang... week in, week uit, iedere dag er naartoe ging. Ik denk dat als je er een paar gezien hebt... weet je ongeveer hoe het eraan toe gaat. En ik heb ook... Uh, ja, ja de, de ironie wil dat ik dit onderwerp... dus al een paar jaar geleden bedacht had... dat ik daar iets mee wilde. En dat ik... Maar dat ik er zelf geen first-hand knowledge had over... hoe dat... Ik ken het zeg maar van de andere kant van de tafel. Maar hoe het was om zelf nou ja, dat soort gevoelens, of hoe, hoe het zou voelen om dat mee te maken... Uh, en ook hoe het achter de schermen... Ja, hoe ze, ik kon wel ongeveer fantaseren hoe dat zou zijn... Uh, maar door wat er dus met mijn eerste boek gebeurde... Uh, ja, kreeg ik toegang tot uh, ja, uh, programma's of, of andere dingen waar ik heen ging... Waar ik anders had moeten denken van ja, hoe, hoe zou dat gaan. Dat je werd nu... uitgedodigd. Ja, nu kon ik zelf uh, zien uh, ja, hoe dat uh, gaat. En wat heb je daarvan opgestoken? Um, dat, ja, dat het in. Ja, ik wil niet in alle gevallen, maar dat het vaak uh, ja, een redelijk snelle, maar niet altijd inhoudelijke uh, wereld is. En het zijn ook vaak. Ja, moet het heel, met name op de televisie moet het heel snel, binnen een paar minuten... moet het tot de kern worden gekomen. En zoals wij hier nu een uur zitten te praten, dat kan, nou ja, dat kan op de radio. Ja, je zegt in het boek ook, een vraag wordt gesteld... maar niet met de bedoeling om een inhoudelijk antwoord te krijgen... in dat soort programma's. Ja, nou ja het is ja, een soort rollenspel waarbij een vraag wordt gesteld... maar niet per se wordt verwacht dat er een antwoord op komt... maar meer dat je... Nou ja, de komende minuut vult met iets, iets grappigs of iets uh, sprankelends of iets waar. Uh, dus het, het is soms niet. Uh, ja, het, het lijkt niet op een, een gesprek zoals in, de, in de, een normaal gesprek. Maar het moet een soort voorstelling worden. En dan nou ja, komt er een voorzetje en die moet je nou ja, de komende minuut vullen. Heb je je nooit ongemakkelijk gevoeld? Want de, he, je eerste boek: Alleen maar nette mensen. Keurige. Amsterdam Zuidjongen. Houdt van zwarte vrouwen. Nou, daar <laughs> ja. heb je uh, de beschuldigingen. racisten zijn opgeleverd. Ja. Maar dan zit je daar. En dan moet je dus in uh, acht minuten. binnen acht minuten. met een paar boze vrouwen tegenover je. uitleggen dat je het niet bent. Ja. Uh, nou ja, op dat moment zelf. was dat niet altijd. Uh, even prettig. Want het. ja, het is ook een hele nare beschuldiging. denk ik. Dus het is, het is nooit leuk. als, als mensen dat uh, serieus uh, uh, menen. Uh, maar. Nou ja, met, met de kennis van nu ben ik euh, er dankbaar voor dat dat zo gebeurd is. Doordat heel veel mensen dankzij die controverse euh, over het boek gehoord hebben. en dat, nou ja, daar, Daardoor hebben heel veel mensen het gelezen. Heb je niet meer spijt van dat je het op een gegeven moment mee hebt gedaan aan ik hou van Holland? Ja, ja, Heeft dat... hij dat gedaan? Ja. <laughs> Wat moest je ja. daar doen dan? Ik was een van de panelleden. Uh, ja, Jullie zitten me nu allebei aan te kijken. Maar, uh, nou, ik, ik kende dat uh, programma. Uh, ik, ik wist dat het bestond. Maar ik had het nog nooit zelf uh, gezien. Uh, het werd me ook door mensen die het wel gezien hadden... afgeraden om er uh, aan mee te... <lacht> doen. Ja, ik, ik vind verder niks. Ik heb geen morele bezwaren tegen het programma. En ik vind Linda de Mol ja, een hele... Ik heb veel respect voor wat zij bereikt heeft. Want ik, bedoel, ja. uh, maar het, het is niet mijn... Mijn wereld. Maar ik vond het wel, toen ik die uitnodiging kreeg, dacht ik ook van hoe, hoe, ja, hoe, hoe komen ze bij mij? En ik vond het gewoon uh, ja, eigenlijk spannend om te zien wat er zou gebeuren als, als ik daar naartoe ga. En uh, omdat het zo anders is dan, dan ik zelf ben. En ik, ja, ik was gewoon benieuwd wat, wat, wat gebeurt er dan. Maar goed, intussen zit je een beetje tweede boek. Om het, om het daar nog even heel kort uh, over te hebben... want we gaan dadelijk uh, ook, ook weer nieuws krijgen. Zit je ook weer in dat spektakel natuurlijk? Ja. Uh, nou ja, ik vind dat dat hoort bij... Uh, ik heb er nu voor gekozen om uh, schrijver te zijn van uh, beroep. Dus daar hoort... Uh, het belangrijkste deel is schrijven. Uh, en een zo goed mogelijk boek schrijven. Maar... In, in, nou ja, in de moderne maatschappij hoort uh, bij het vak van schrijver ook uitdragen dat, dat dat boek er is en dat mensen weten dat het bestaat. En, nou ja, ik, dus ik zie het als een deel van, van mijn uh, werk. Maar ook alle partijtjes, want ik zag het nou vandaag. Nou ja, bijvoorbeeld ook. Ja, ik heb je de hele week uh, toch een aantal keren in kranten ja, klopt. gefotografeerd gezien. Ja. Partijtje dat je gisteravond was, de presentatie ja, dat was de presentatie van mijn eigen boek. Ja. dus het lijkt me logisch dat ik daar Ja, even... maar ook weer, <laughs> ook, ook weer mooi in een soort society rubriek ja. van uh, van, het, van, het van, het, van het van het van het parool. Ja, uh, ja nou ja, ik, ik zal niet zeggen dat de, de verzetskrant daar niet bij mag zijn. <laughs> dus uh, ja, maar heb je wel eens het gevoel gehad ook de afgelopen tijd van ik ben een soort Samuel Green geworden? Bijna, maar uh, nou ja, ik. Ik zelf heb dat gevoel niet. Anderen, misschien iemand anders wel, maar. Euh, nou ja, ik vind dat het. hoort. Ik, ik vind dat ik een, een zo mooi mogelijk boek euh, schrijf. En dat het daarbij hoort om. om de wereld te laten weten dat, dat dat. ik het een mooi boek vind. En dat. dat ik hoop dat andere mensen het ook vinden. En dat ze het gaan lezen. Dit is overigens brands met boeken waarin ik praat met Robert Fuijsje vanavond. over zijn boek Beste vriend en ook te gast. Zijn vader Bert Fuijsje. En. Euh, ik zei aan het begin al. Eigenlijk gaat dit boek ook over vaders en zonen. En over de, he, die Samuel Green, die mag dan beroemd willen zijn. en uh, Niemand weet waarom en overal opdraven. Maar eigenlijk gaat het over Samuel Green... die in de gunst wil komen bij zijn, uh, bij zijn geleerde vader. En uh, die vader die probeert af en toe contact met hem te uh, krijgen. En het het het, boot het niet helemaal. Wat dacht jij toen je het had gelezen? Um... Twee dingen. Ja, nou... Over die, je bedoelt over die, in het algemeen of over die vader. Nee, vaders en zonen. Die vaders en zonen. Uh, nou ja, inderdaad een soort, soort tweevoudige reactie. Uh, op het algemene niveau, het gaat natuurlijk over de reactie van een zoon op de echtscheiding van zijn ouders. En dat de zoon zich dan verlaten en misschien in sommige op zichzelf verraden voelt door zijn vader... Nou, dat zal ik hem nooit kunnen afstrijden. Dat is zijn beleving. En dat is uh, legitiem dat hij dat zo heeft ondergaan. En echtscheiding is natuurlijk nooit iets om trots op te zijn. Zoals Robert inmiddels zelf ook weet. Met zijn <laughs> eigen leven. Um, dus dat is op het algemene niveau... Uh, kon ik het, ja, hoe zou ik het zeggen? Wil iets, iets wat mij irriteerde was... Wacht even, ben, ja. want dit wordt een cliffhanger. We gaan <laughs> nu, we gaan nu <laughs> eerst, eerst... We blijven hangen bij de, bij, de, bij de echtscheiding. We gaan naar het, uh, naar het nieuws. We verwachten dat... Radio 1 Het NOS-journaal. Het is bijna drie minuten over half acht. Mijn naam is Freddy van Fantijn. In de randstad begint de treinenloop weer op gang te komen. Op Utrecht Centraal en Amsterdam CS zijn de eerste treinen vertrokken. Het treinverkeer lag daar sinds vijf uur helemaal stil. De NS verwacht niet dat het vanavond nog helemaal goed komt. Hoortvoerder Erik Trindhamer. We verwachten dat tot het einde van de dienstregeling van vandaag... dat mensen er eh, toch rekening mee moeten houden... dat hun reistijd langer zal zijn dan gepland. En dat ze pas morgen weer eh, een normale dienstregeling kunnen rijden... als het weer eh, toestaat. Reizigers in Utrecht en Hilversum klaagden halverwege de middag al... dat er nauwelijks treinen reden en dat er geen informatievoorziening was. Ze lieten het gelaten over zich heen komen, vertelt verslaggever Roel Pauw. Sommige mensen maken van de nood een deugd... en zijn even gaan winkelen in Katerijnen.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 Nou, van de hele drukke spits is nog 180 kilometer over. Dus uh, het gaat met een minuut beter. Maar er is nog wel veel vertraging op de A2 Utrecht-Eindhoven. A12 Utrecht-Arnhem. A28 Utrecht-Zwolle. En op alle wegen rondom uh, Amsterdam en Rotterdam. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch aansluiten over 11 kilometer tussen Cunenborg en Zalbommel. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knoppenburgerveen en Zoeterwoude 12. 14 kilometer. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal-West en Bunnik. En op de A15 vanuit Europoort. Tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 8. 15 kilometer op de A15 vanuit Goorkem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Del en Ochten. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Tussen de Uithof en Amersfoort 18 kilometer. Die file geeft heel veel vertraging. Er is een ongeluk gebeurd zojuist. Op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Tussen Zomeren en Gelderop is de weg dicht. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En dit is Brands met boeken waarin ik vanavond praat met Robert Vuijsje... naar aanleiding van Beste Vriend. En ook te gast zijn vader, Bert Vuijsje. Journalist en jazzkenner, zeg ik er dan ook gelijk bij. Um, we waren net... begonnen met die ja. prachtige cliffhanger, ja. eindigden we... over vaders en zonen. Want dat maakt dit wat mij betreft vooral een, een, een mooi boek... En ik vroeg toen aan, aan jou, Bert... hoe vond je het om te lezen over die vader? Mm -hmm. He, uh, die, die, ja, ik bedoel, de zoon probeert voortdurend in contact te komen met die, met die vader. Maar dat is vooral die afwezige vader uit Amsterdam-Zuid... die eigenlijk zijn hele leven lang alleen maar bezig was met zijn carrière... en zijn kind niet zag. Nou, ga maar door. Uh, nou ja, wat ik voor, de, voor het nieuws zei, ja. uh, op het algemene niveau... Uh, Echtscheiding is niks om trots op te zijn en dat zonen zich verlaten... en misschien zelfs verraden voelen door hun vader na echtscheiding... waarna ze veel minder contact met hem hebben. Dat is, uh, dat is logisch en dat, ja, dat zal ik Robert niet afstrijden, die, die beleving. Wat mij irriteert is dat hij dus in zijn schildering van deze algemene uh, situatie... een paar alledaagse details heeft opgenomen... waarvan ik bang ben dat mensen die mij oppervlakkig kennen en die het boek lezen, zullen concluderen dat uh, dat zal wel naar de natuur getekend zijn. En dan gaat het over inderdaad uh, ja, schijnbare trivialiteiten... als uh, de vader die het nog te behoert is om met zijn kinderen naar zwemles te gaan... de vader die te behoert is om op zaterdagochtend uh, met zijn kinderen naar uh, de sport uh, toe te gaan... Nou, dat ik, zijn geen trivialiteiten, uh, Nou ja, dat, uh, als ik terugdenk aan de ongetelde uren... dat ik om half acht ochtends uh, met twee zoontjes... in het Heilige Werkbad, uh, toen nog bestaande, in het Amsterdam Centrum stond... of de vele ochtenden dat ik met Robert naar AFC ging... of met zijn jongere broer Alex naar het Hongbal of het Kano... Uh, ja, dan voel ik me dus een beetje onrecht aangedaan. <lacht> dan zegt Robert dus op dat moment, zegt Robert... Uh, ja, maar dat is fictie, dus uh, ja, waar wint ja. je je over op? Dan zeg ik? Uh, nee, want in dit boek wordt op dit op deze manier, op dit niveau wordt voortdurend een spel gespeeld tussen fictie en werkelijkheid. En uh, nou, uh, daarom zei ik in het vroeg stadium toen ik dit boek gelezen had, zei ik tegen Robert Schetsend met een toespeling op een bekende bundel van Simon Carmichelt, Je had het beter Louter Leugens kunnen noemen. Uh, ja, nou, dat, ik noem het fictie. Ja, ja als, het je, als het je uitkomt. dat... Ja. Uh, uh, je noemt het, er autobiogra uh, zitten autobiografische elementen in. Ja, nou ja, sommige dingen zijn autobiografisch... of sommige situaties zijn of gevoelens zijn voor mij herkenbaar. Ja. Maar dat betekent niet, dat is iets anders dan dat alle details... de details die ik in het boek gebruik zijn... de details die voor het verhaal... Uh, het beste uitkomen hoe ik het, het, dat verhaal het, het beste kan vertellen. Nee, maar, de, maar de oppervlakkige lezer zal wel geloven dat zijn echte vader geen aids-specialist uh, en uh, professor is, want dat is hij namelijk nou niet. Maar die zal misschien wel uh, denken dat zijn vader het inderdaad te beroerd was om in het weekend met zijn kinderen aan sport te doen of maar, maar, de maar, weet, met zijn naar de ja, te gaan. Zowel jij als ik zijn er allebei bij geweest, dus, dus wij <laughs> weten allebei dat dat niet waar is. Precies. Maar de, dus dat lijkt me. Ja, ik weet niet. Dat lijkt me het belangrijkste. Uh, ja, maar. Okay. Maar, ja, nee. maar wacht, laat ik, laat, ik iets, laat ik iets inbrengen. Want los, los van de vraag of het fictie is of non-fictie... Mm -hmm. ah, ja, het is fictie. Het is fictie. Ja. Daar hoeven, hoeven we ook niet heel lang over door te gaan. Is het, is het wel zo, en dat interesseert, interesseert mij dat... Ik vind het ook, ook goed dat je, dat je, dat je, dat je daar uh, uh, over begint, hoor, uh, mm -hmm. wet. Maar vind ik het, vind, vind het interessant om van jou te weten, Robert... Mm -hmm. waarom je dat, los van of die nou bij zwemmen was of niet... Ja. zo hoog zat dat je daarover hebt geschreven. We hebben het hier over, uh, over wat Jan Kramer zei, de ontheemde vader. Ja, ja uh, Jan Kramer nam gisteren het eerste exemplaar mm -hmm. in ontvangst... en toen hield hij een toespraak waarin hij dat uh, zei. <coughs> ik, ik denk wat, dat, wat zei hij precies? Uh, dat het voor hem uh, onder meer een melancholisch boek was... over ontheemde vaders en daarna... Ja, wat voor mij het hoogtepunt van de avond was... dat hij zijn speech beëindigde met... Uh, je bent een vaardige opvolger. <lacht> <laughs> dat, uh, ja, dat, nou ja dus dat was een mooie speech. Maar uh, terug naar de uh, waarom ik daarover schreef. Ik denk dat... Nou, mijn, mijn vader noemde net al het feit dat ik zelf... Een, uh, Inmiddels ook gescheiden ben, dus net zoals mijn ouders. Twee keer, hè? Inmiddels al, of niet? Nee, één nee, nee, keer. Oké. Okay. Uh, ik ben één een keer, een keer getrouwd en één en, nou ja, keer gescheiden. Okay. Uh, van de, en Dus niet zozeer die scheiding, maar dat was met, van de moeder van mijn oudste zoon. En ik denk zelf dat waarom ik daar zo mee bezig was... en daarover kennelijk daarover wilde schrijven, uh, was ja, door... Door het feit dat ik dus zelf gescheiden was. En dan niet zozeer van uh, de scheiding zelf, maar dat daar een, een kind bij uh, betrokken was. En dus ik, het, het eerste idee voor dat boek was uh, roem en, en alles wat daarmee samenhangt. Maar wat er, denk ik, uh, tijdens het schrijven ook bij kwam. Uh, en omdat, veel belangrijker was. Ja, uh, omdat ik daar, door, dus door die scheiding en, en het feit dat uh, ik dus niet meer met mijn uh, oudste zoon, uh, uh, uh, nou ja, de eerste anderhalf jaar woonde ik permanent met hem uh, samen en daarna dus niet meer. En ik denk dat dat. Uh, ja, dus dat het misschien niet zozeer. de scheiding van mijn eigen ouders, maar ook de, mijn eigen uh, scheiding, dat dat zo. Uh, ja alles overheersend is dat het bijna niet anders kon dan dat het in dat boek uh, ook uh, terecht kwam en dat, dat, ja het is ook een heel belangrijk ja in feite het belangrijkste als je kinderen hebt is dat het, ja het, het allerbelangrijkste eigenlijk moest je toen wel eens aan je vader denken in die tijd en aan... uh, als een gescheiden vader ja nou ik denk dat ik op dat zeg maar als kind uh, denk je vanuit je rol als kind, dus dan denk je niet na over hoe dat voor die ouders uh, zal zijn. Je bent bezig met hoe het, ja, hoe het voor jou is. Uh, dus maar als het je nou ja, 30 jaar later zelf hetzelfde overkomt, uh, dan denk je dus niet meer als kind, maar als zelf dus als uh, uh, vader in dit geval. Uh, en dan ga je pas nadenken over. Nou, als je zelf dus de hele dag met dat gevoel bezig bent, uh, denk je dan denk je pas na over hoe dat dus 30 jaar daarvoor... Nou, ja, die spiegeling zit wel in het boek, hoor. Dat, dat, laten we zeggen dat, die dus, dat de hoofdpersoon eh, tijdens zijn eigen echtscheiding... Een, een nuance anders gaat denken over... En dan, ging, en dan gaat het vooral om het contrast tussen de, de vaderzorg... Uh, en de ambitie in de, in de eigen loopbaan. En dat, die spiegeling zit duidelijk in het boek. Dat, uh, dat heeft Robert natuurlijk wel zuiver verwerkt. Dat, uh... Wat waren nou de momenten in je jeugd dat je je vader miste? Dan uh, moet je niet zeggen, dit is fictie. Want dit is even los van de fictie. <laughs> nee, nee, fictie. Uh, ja, ik denk dat, ja, dat er niet specifieke, uh, alle belangrijke dingen was hierbij. Dus het is niet dat ik kan opnoemen van toen, uh, dat moment. Maar het is meer het algemene gegeven. Dat, uh, dat hij dus niet in hetzelfde huis woont als, uh, als jij. Dus dat je, als je gewoon... Uh, gewoon in hetzelfde huis bent, zijn er allerlei. Uh, nou ja, je staat samen op. Of je, ga, je, je ziet elkaar uh, in momenten van de dag. En je wordt daardoor. Door de, alleen al door de uren die dat zijn, word je vertrouwd met elkaar. En, en uh, de enige manier om, om dat te doen is, is door gewoon uh, uren samen door te brengen. En bij, na een scheiding is dat niet meer. Ja, ze worden die uren. Ge, ja, nou, wordt, het, wordt het onvermijdelijk een soort dienstregeling, dat is natuurlijk zo. Ja, wat voor verstandhouding hadden jullie in de tijd dat je gescheiden was? Met, met mijn zonen. Ja, in mijn beleving een goede. Uh, nou, ik heb vanaf vrijwel vanaf nee, vanaf het begin uh, was mijn zorg, uh, ik had dus geen. Geen, hoe moet ik zeggen, geen uh, warme relatie met mijn ex-echtgenoten. Uh, nog steeds niet. Uh, maar ik heb vanaf het eerste begin uh, de behoefte gehad om uh, contact met de kinderen te houden. En ik weet nog goed, ik was vertrokken uit de echtelijke woning. Ik had een hele tijdelijke uh, soort studentenkamer gekregen... die Isra Meijer voor zichzelf altijd achter de hand hield... als hij weer eens een vriendin op straat was gezet. Uh, en daar was ik toen tijdelijk ingetrokken voordat ik iets gevonden had... En de eerste zaterdagmiddag nadat ik vertrokken was... ben ik met mijn kinderen naar die kamer gegaan... om ze te laten zien van hier woon ik nu. En uh, hier kunnen jullie ook slapen als het nodig is. En... Herinner je dat? En, ja, die woning in de Lange Straat. Nee, nee, nee, nee. nee. Nog... Dit was ergens in de Dwarsstraat of zoiets. Dat, okay. uh, dat was nog voor ik aan de Da Kade woonde. Weet je wel? Okay. Daarna ben ik, heb ik uh, een jaar op de Da Kade gewoond... en toen in de Lange Straat. Dat, okay. maar goed. Dat, uh... Nee, maar goed. Mijn, mijn, mijn behoefte was vanaf het begin... Contact houden met die kinderen en inderdaad zwemles en inderdaad uh, voetballen en uh, noem maar op. Maar uh... nee, je hoeft niet te verdedigen. Bro. Nee, maar ik verdedig me nu tegen de, <laughs> hoe tegen de misverstanden uit het boek. <laughs> het heeft je wel geraakt, want het grappige is, jullie zeggen de hele tijd, ja, we hebben wel een goede, goede verstandhouding. Maar jij bent Kijk. ook een beetje op je hoede en, en, en jij ja. ook. Ja. Want hij heeft wel iets gedaan wat je niet zint. Nee, ik vind het. Ik vind dus. Nou ja, ja. we vervallen in herhalingen. Maar nee. ik vind het een beetje een unfaire beeldvorming. Ja. Nogmaals. <laughs> uh, Robert heeft natuurlijk groot gelijk. Een afwezige vader. En uh, die, die, die, die, van, die vanzelfsprekende vertrouwdheid die ontstaat. doordat je gewoon dag in dag uit ja. met elkaar optrekt. Met alle irritaties, maar ook met alle osmose die dat met zich meebrengt. Die mis je dus. als, als, als zoon van een gescheiden vader. Uh, maar ik vind dat hij dus ongelukkige. Voor dagelijkse voorbeelden heeft gekozen om dat te illustreren. Ja. Komt het ja, maar ik vind het een gelukkige voorbeelden, omdat ik denk dat. Of ja, ik probeerde. details te noemen waarvan ik denk dat het bij een lezer het beste binnenkomt. Uh, als je dat soort. oogenschijnlijk. Uh, dagelijkse details noemt. dat je meteen voelt wat. Uh, ja, waar de pijn uh, zit. Maar weet je, nu heb ik bij jou opeens. ik ga niet Freud spelen hoor. Echt. Ter plekke bedenk ik dit. Opeens ook het idee dat jij misschien soms wel veel naïver bent dan, uh, dan, je, dan je zou denken. En dan gaan we even een heel klein stukje terug in ja. de tijd. Jij nodig Jan Kramer uit om jouw boek te presenteren. Ja. Waarom was dat ook alweer? Uh, omdat uh, toen ik uh, voor het eerst uh, grote mensenboeken ging lezen, waren zijn boeken uh, ja, eigenlijk de. De Eerste boeken die echt de indruk maakten op mij en dat uh, de boeken waardoor ik dacht: uh, Ja, dat wil ik ook. Dus niet alleen wat er in die boeken werd beschreven, dat natuurlijk, dat wilde ik natuurlijk ook, maar ook uh, ja, boeken schrijven. Zoals uh, en, en dat waren grote mensenboeken. En dat nou ja, dus daarom was ik heel blij dat hij dat uh, eerste exemplaar in uh, ontvangst wilde nemen. Je kent Dick Jan Kramer ook, wat tegenwoordig Jan Kramer voor jou. Uh, nou, het is niet de literaire traditie waarin ik Robert het liefste plaats. Nee, nee, het is anders dan... Het zijn andere boeken dan die van mij. Maar wat, wat ja. me wel aanspreekt is dat hij schreef over een onderwerp... wat toen in het Nederland van toen... dat mocht allemaal niet, of daar mocht niet over gepraat worden. En da daar heb ik bewondering voor dat hij de eerste was die dat uh, ja, uh, gewoon, gewoon zei. Ja. Maar hoe vaak is hij getrouwd geweest? Uh, nou... Volgens mij nu al lang met, met deze ja. vrouw, maar toen hij jonger was, waarschijnlijk. Uh, keer of vier nu... schat ik. Ja. Dat, uh... Enig idee hoeveel kinderen die heeft? Ik weet het niet, maar. Ja, een aantal. volgens mij wel uh, een paar waarmee hij dus ook niet allemaal uh, contact heeft, voor zover ik weet. Nou ja, volgens ik denk... mij met, dat heeft hij ook wel eens uh, uh, wat over gezegd, bijna ja. geen contact met uh, de, ja. de meeste van zijn, uh, van zijn kinderen. Ja. Had je daar bij stilgestaan? Niet dat je het niet had moeten doen toen je dat boek liet presenteren? Nee, nee daar had ik niet bij stilgestaan. En, en ik, ik dacht... Mijn gedachte was meer van... Ja, dat is uh, een uh, de generatie boven mij. En van, van die schrijvers is hij degene aan wie ik het het liefst zou uitreiken. En was je toen verbaasd toen hij opeens uh, het, het, het boek... vanuit het vaderperspectief begon uh, te beschrijven? Zij, het gaat over een ontheemde vader ook. Um, toen hij dat zei was ik daar... Ja, ik weet niet of ik daar verbaasd... Was, ik was blij dat hij het in ieder geval zag... dat het dus niet over die roem... Ja, zeg maar, ja? in eerste instantie lijkt het daarover te gaan... maar dat hij za zag waar het dus in werkelijkheid over ging... Ja, daar was ik blij mee dat hij... Uh, uh, gezien had waar het, uh, waar het echt over ging. Ja, bovendien uh, was het een indicatie dat hij het boek gelezen had. <lacht> dat hij verder was gegaan dan Blas in de dertig. Ja. <lacht> nee. Wat vind jij van, die, wat, vind je van wat, wat Kremers zegt? Het gaat, dat is ook de generatie van de ontheemde uh, vaders. <coughs> nou, ik denk dat, dat, dat daar wel iets in zit. Ja? Maar uh, wat zit daarin dan? Wat zijn die ontheemde vaders dan? En welke generatie is dat? Nou, het is de generatie waarin dus de echtscheiding zo'n beetje de norm werd... Uh, ik weet nog goed dat uh, zeggen, mijn kinderen op het schoolplein... die hadden ook conversaties over van... Uh, heb jij een goede echtscheiding gehad, heb ik een goede echtscheiding gehad? He, dat was op een gegeven moment uh, de, dat was het zo vanzelfsprekend... dat een huwelijk na een tijdje eindigde in een scheiding. En uh, op het moment zelf zag je natuurlijk als, als uh, voormalige echtelieden geen andere mogelijkheid. Uh, achteraf uh, denk je natuurlijk toch van ja, het is toch een... Uh, een moeizaam proces. En uh, voor kinderen is het een, uh, een behoorlijk uh, schokkende ervaring om uh, in hun leven door te maken. Dat, maar ja, dan krijg je dus uh, bij Robert inderdaad. Uh, tot in de volgende generatie uh, uh, een soort uh, repeterende breuk. Dat, uh... nee. Ja, heb je dat idee zelf ook? Dat je wat dat betreft. Uh, nou, nee, ik denk dat. Nou, zeg maar de vrouw waar ik ze. Repeterende ik dus... breuk verzin ik net. Dat is prachtige metafoor. De vrouw. Uh, van wie ik uh, gescheiden was, daarvan zijn de ouders uh, zijn nu nog steeds getrouwd. Dus voor haar was, ik denk dat het voor mij, omdat mijn eigen ouders ook, of dus al gescheiden waren, dat het voor mij misschien een minder grote stap was dan voor iemand die komt uit een gezin waar de ouders uh, nog wel uh, bij elkaar zijn. De, die, ik denk dat die meer een gevoel meekrijgt van dat uh, mijn ouders, of als, als, je, als je, je eigen ouders dus nog bij elkaar zijn tot op hoge leeftijd. Dat je het gevoel hebt van, ja, dat, dat doe je gewoon niet. Of dat, en als je eigen ouders gescheiden zijn... is de stap misschien minder groot om dat, om dat wel te doen. Uh -huh. Van wie is trouwens dat verhaal dat... want we begonnen aan, uh, aan het begin van deze uitzending over, over, de, over de familie Vijsje naar aanleiding van het boek van, uh, van Marja ja. Van wie is dat verhaal over dat de Vijsjes zo verlegen zijn? Hm. Dat is, uh, nou, dat is een, het is een theorie van Marja zelf... Uh, maar daar heeft ze klaarblijkelijk van mijn jongste zoon een, uh, een, een gouden quote over weten te krijgen die ook in het boek staat. Van uh, de vuistjes uh, in het voetbal van ze schijnt een, een wisecrack van, van Seinfeld te zijn. Maar die wordt door Alexander, door Alex, dus uh, op de familie vuistje toegepast. Uh, de vuistjes zijn mensen die op een begrafenis liever in de kist liggen dan dat ze het woord moeten voeren. Dat, uh... ja, zo werd ik gisteren geïntroduceerd om, uh, om mijn boek in ontvangst te nemen <laughs> met deze... Met deze woorden en dan nu uh, Robert Vuijsje. Door zijn, door zijn sympathieke Noem. uitgever. Ja. <laughs> maar, maar is het waar? Of is het... Dat we zeggen... Nou, mijn vader was bijvoorbeeld een zeer verlegen iemand. Uh, ik was... Uh, zeker tot uh, een paar jaar geleden behoorlijk verlegen. En in, ze op zekere mate, in zekere mate nog wel. Robert was, denk ik, toen zijn eerste boek uh, verschenen... en een succes werd in zijn publieke optredens... ook af en toe behoorlijk verlegen. <hijen> maar Robert heeft dus wat dat betreft uh, geleerd van ervaring. En als ik hem deze week bij Pauw en Witteman zag zitten... dan uh, stond die keurig zijn mannetje in dat, uh, in dat gezelschap. Uh, maar uh, ja, we zijn geen... Uh, hoe zal ik het zeggen? Uh, we zijn geen Jort Geldertypes types in onze familie. En misschien leidt dat er wel toe dat we inderdaad zo vreselijk veel boeken schrijven. Want Wat, met een enorme geldingsdrang intussen. Nou ja, in nou, ieder in geval, ja. uh, geval de behoefte om, uh, uh, om iets na te laten. Ja. Zou, zou, ja? zou jij eens, ja, ja? Ja, ik denk dat uh, als je schrijft... Dat, dat het bijna misschien per definitie al is dat je ervoor kiest om te schrijven in plaats van nou zeg maar, iemand die uh, conferencier of cabaretier wil worden... die wil dus praten, of presentator... Of, of al die andere beroepen waarbij je moet praten. En wij doen dus beroepen waarbij je schrijft. Zou jij jezelf als verlegen willen omschrijven? Ja. Maar... Ja. Ja, nee, niks ja, ja, ja. maar Maar behalve als je achter, de, achter, achter, achter je computer zit en moet, moet ja. gaan schrijven. Heb je dan wel eens momenten, ook bijvoorbeeld tijdens dit boek, beste vriend... momenten gehad dat je dacht van ja, dat kan ik niet opschrijven? Of, of, of bestaan die uh, niet? Nee, ik probeer uh, uit de ervaring van mijn eerste roman... weet ik hoe één op één mensen de, de halfrolspeler met dus de schrijver verwarren. Dus er zijn momenten waar, waarop ik dus dacht dat als ik hem dingen liet doen... Uh, nou ja, uit eigen ervaring weet ik dus dat lezers dan denken oh, dat, dat is hij zelf. Dus je moet wel een soort uh, schaamteloosheid uh, hebben... om te overwinnen de gedachte van dan, dan, oh, dan gaan ze dit over mij denken. Dus, maar ik, ja, ik, ik probeer toch... Het, het, het allerbelangrijkste is hoe dat boek in elkaar zit. en Dat, dat is mijn eerste overweging. En niet van oh, dan gaan ze dit over mij denken. Maar dat op de eerste plaats staat om dat boek zo mooi uh, mogelijk te maken. Schaamteloos zijn vind je dan geen probleem? Nee, nou ja, er staan denk ik in dit boek uh, dingen die ik nog, nog viezer en, en verwerpelijker vind dan, dan, uh, dan in Alleen maar Nette Mensen. Dus ik, ik vind de, ja, zeg maar de hoofdrolspeler uit Alleen maar Nette Mensen eigenlijk veel ja, sympathieker dan. Of, en zeker zeg maar, aan het begin van Beste Vriend vindt, is je dat niet een hele sympathieke personage. Wat vond je uiteindelijk toen je het boek had gelezen en had laten neerdalen? Um, nou ja, wat ik, wat ik over de vader-zoon verstandhouding Dat weten we. heb ik al gezegd. Voor de rest heb ik het, ja, het klinkt een beetje raar misschien... maar ik heb het vooral, uh, denk ik, met een ambachtelijk oog gelezen... Uh, met uh, twee vragen uh, kan ik suggesties doen om het nog iets uh, beter te maken. Van het dat, dan wel te, dat dan wel tegelijkertijd? Dat vind ik wel ja, mooi. Ja, natuurlijk. Altijd. Ja, dat, ja, dus, uh, uh, daarom gaf ik het ook aan. <laughs> <laughs> Jullie ja, nee, uh, hebben een hele merkwaardige relatie. <laughs> nou ja, ik maar heb, wel een hele vruchtbare. Uh, kijk, ik heb het vaak vergeleken. Stel je voor... De vader van Gerard Reven ja. was ook een, uh, had veel boeken geschreven. En ja, die kon heel was een hele goede. Vanter, eind, ja. eindredacteur. Maar stel je voor dat, dat Gerard toen nog Simon van het Reven in 1946 met het manuscript van de Avonden naar zijn vader was gegaan en gezegd van pa, lees dit boek nog eens. Misschien heb je nog wat suggesties om het beter te maken. Dat zie ik niet meteen gebeuren. <laughs> en dat is hier wel gebeurd, twee keer al. Dus dat uh, nee, dus mijn. Uh, ja, ik had vooral de, de zorg, de vaderlijke zorg van. Gaat dit boek het net zo goed doen als het eerste? En uh, wat betekent dat voor Roberts loopbaan als schrijver? Dat, uh, want het is natuurlijk toch een niet geringe. Uh, ik was altijd uh, trots en tevreden dat hij voor de journalistiek had gekozen en het daarin heel behoorlijk uh, deed. Uh, ik was uh, door enige twijfel bevangen toen hij besloot om fulltime schrijver te worden. Uh, en nou ja, inmiddels, gelukkig heb, is mijn indruk tot nu toe dat de ontvangst van dit boek uh, alle verwachtingen overtreft. Dus uh, Robert's schrijversloopbaan zit voorlopig uh, gebakken. En dat is een reden tot vaarlijke trots. Heb je al een derde boek in gedachten? Ik heb het in gedachten, maar het moet echt nog helemaal van de grond uh, worden opgebouwd. Maar ik heb een idee over waar het over moet gaan. Kun je dat in één zin zeggen? Nee. Doe maar niet. <laughs> Dank je, Robert Fuisje. En Robert Fuisje was de gast in Brands met Boeken. Naar aanleiding was een nieuwe boek. Beste vriend. En ook aan tafel zijn vader, Bert Fuisje. Volgende week in dit programma, dan uh, ben ik er niet. Dan zit Anton de Goede hier. En Anton gaat praten met filosoof Le Coultre. En dat gaat over zo'n fenomeen als 'boer zoekt vrouw.' Naar nou, aanleiding van een boek dat zij geschreven heeft. Dat volgende week dus. En dadelijk in twee dingen: Marathonschaatser en drievoudig deelnemer aan de Elfstedentocht. Rien de Roon. Over de schaatskoorts en Arnoud Broekhuis, manager. Verkeersinformatie bij de AWB. En die vertelt hoe druk de ANWB het nu heeft. Nu op dit moment ook nog steeds. Dat straks na het nieuws van 8 uur op Radio 1. Boeken. Iedereen is onzeker over wat het boek nou eigenlijk betekent. Van papier, om in te bladeren. Maar hoe lang nog? We weten één ding zeker...